zanger van de Temptations. Jimmy Ruffin was 78 jaar. Het weer vandaag af en toe zon, blijft droog en het wordt 8 tot 10 graden. Morgen in het weekend iets warmer, maar ook meer kans op regen. Dit was het NOS-jong.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 Er moeten granalen gepeld worden en dat gebeurt in... eerst gevangen. Eerst gevangen? Eerst gevangen, oh. Oh, okay, ja. Ik heb uh, uit inside informatie dat ze achter de bank liggen. Klopt dat, Bram? Ja, inderdaad. Ze zijn nog iets ver weg. Ze zijn nog ver weg, ja, hè? Ja. Gelukkig wel, want des te meer hebben we met uh, de jij, de gaat... De... <laughs> ja, jij gaat achter de bank? Ik, uh, ja, ik moet er wel heen, ja. ja. Maar hoe, uh, hoe diep sta je dan? Ja, dat uh, ligt aan mijn waardpak. Of ik trek een wetshoot aan, daar kan ik helemaal het water in. Of ik uh, de bewaardpak met een bepaald niveau. En, uh, ja, ik, ik zal, hoor... ik zal moeten, moeten priegelen om ze naar de kust te krijgen. Maar zijn er ik veel hoor, niet? Uh, Ik hoor beruchte zandvoorters, ja. die uh, gena genale vangers, die uh, met, naar die bank zitten te kijken. Van, uh, ik hij kan er niet, niet bij. Nee. <laughs> nee. Dus je moet er echt in. Ja, ja dat klopt.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 Waar ze zitten? Ja. Hoeveel we nodig hebben? Nou ja, als je de kranten moet geloven, Bram, dan. Uh, Volgens mij is het er is, heel druk. Zijn er ja. te veel. Ja. Er zijn er te veel. Want er is overschot aan in genalen. Ja. Ja. Ja. Ja, Hier ziet, voor ons bij uh, de kust. De, ja, want je, de de je ziet de Noord veel noordzee Je ziet heel veel boten. Je ziet ze ontzettend veel. Ja, vissen ja zo ver komen wij niet natuurlijk. Nee, maar we kunnen er ook niet dichterbij komen. Zij moeten eigenlijk. Anders zitten ze in Bramse viswapen. Maar goed, je gaat een testvangst doen en daar komt iets uit. Ik vang veel.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 Want al die pakjes die overal liggen, die zijn allemaal geconserveerd. Die gaan eerst naar Marokko en dan komen ze terug en klaar. Nou, je hebt een goede pelmachine nu in Oké. Die wordt is direct gepeld en geconserveerd, zeg maar. Maar jij wil ze ongeconserveerd hebben. Op een weekbal die... Wij willen echte. Zo meteen, uit de zee meteen. Die smaken ook lekker. die gepelde granalen gaan naar de keuken... en er worden gelijk hapjes van gemaakt. Dus als je nou allemaal komt... En als u dan niet wilt pellen, dan mag u wel komen eten. Dus... Ik, ik, ik zie mij al in die mooie liftstoel op het terras zitten volgende week. Maar dan moet ik wel heel vroeg komen, zeker. Ja. <laughs> <laughs> moet jij niet pellen? Ik kan wel pellen, maar ik doe het zo langzaam. Nou, dat is in de B-klasse. Deel neemt erbij over de, nou, de B-klasse. er een erbij. Ik zal gelijk noteren. Oké, <laughs> ja, <okay>, ja Tom. <laughs> maar... Um...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 En vijf, vijf euro is niet te veel. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, dat is, uh, dat is mooi. Dat is maar zeker niet als je daar uh, gezellig gaat zitten en er worden ook nog mooie uh, Er worden ganaal, hele mooie hapjes van gemaakt. Daar staat de keuken van Talassa garant voor. Dat is uh, ja. Ja, zeker weten. En is er nog leuke muziek uh, uh, aanwezig? Er is ook leuke muziek. Er is ja. een uh, een uit uh, Beverwijk. Uit Beverwijk? Ja. Hoe, ah. die? Hoe ze heeten, dat weet ik niet. Ben ik vergeten. Hoe ze heeten, dat <laughs> weet ik niet. Nou, <laughs> en ze zullen dat lied zeker zingen. Ja, ja, ja. Nou ja, het, en een draaiorgel, is dat er ook? Of is dat nee, er, dat is hebben met we dit jaar niet. We he? hebben uh, iets anders. We hebben een, uh, een, een, een, onze eigen DJ, uh, Wim Mendel. Oh, oké. Okay. Die verzorgt ja. uh, de aangepaste muziek. Ja, ook altijd garant voor leuke muziek. Wim. Altijd garant voor ja, goede muziek. Ja. Goedemorgen, Willem. Ja. <laughs> ja, nou, hij zal ongetwijfeld wel luisteren. Dat is ook een van de, van de aanhangers van Goedemorgen Zandvoort. Um, Chanticoor is ook altijd leuk, maar neem wel veel ruimte in. Daar zitten ze ook in de hoek. <laughs>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 Die komen met de bus. Dus maar dat Urk, wel. dat is toch wel een... Maar Urk plaatsen. verwacht ik wel wat van, jou. Ja. Ja. Ja. ja. ja, die uh, vissen heel veel. Die kotters zie je heel veel ook uit... Uh, ja, en de, de, en uh, de, uh, de, de strandgemeentes, de VVV hebben we allemaal benaderd. Dus ik ja. weet niet of nog wat uit Katwijk en Noordwijk en dat soort toestanden Ja, ah, die hebben nog een hele week uh, tijd om zich ja. uh, voor te bereiden. Ja, te ik leven. heb gehoord dat het zweet op de voorhoofden staat van het oefenen. Maar ja, ook <laughs> ja. die hebben een probleem dat de granalen ver weg zitten natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. ja dat is waar. Heren, uh, wij zien uit naar uh, volgende week...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 Die voorbij gaan, maar wel ergens blijven hangen. Ze komen steeds weer bij ons terug, ergens in oktober.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 Lekker Lekker zo, um, ja, het muziekje heet Oktober en het is ook Oktober. Ja, is het Kijk ook, naar ja. buiten en het is uh, het, uh, het zoveelste laatste zonnige weekend. Voor mij mag we nog even doorgaan. Um, ja, heerlijk. Zeg je? Ja, ik zeg heerlijk. Ja. Ja. Heerlijk zegt Sannekol. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Jij bent het derde bijzondere raadslid van Social Zandvoort, heb ik begrepen. Het tweede. Het tweede. houdt Henk er op dan? Nee hoor.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 Jij valt uh, zo in als uh, tweede bijzondere raadslid. Hoe komt dat zo? Uh, jullie zijn natuurlijk al, al als partij uh, bezig. Uh -huh. En nu uh, komt er een, een tweede bijzondere raadslid bij. Hoe komt dat? Uh, dat hebben we te danken aan, uh, <laughs> aan de huidige coalitie. <laughs> ja. ja. Uh, die, die staat bijzondere raadsleden ja. toe. Ja, ja. en uh, kijk, voor ons is dat natuurlijk een uitkomst. We hebben maar één raadslid.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 Dus het is partijen maar het hoeft ook afhankelijk. Niet, het hoeft, nee, het hoeft niet. Het ging mij er even om dat de een dat wel uh, nou, ja, graag wil. Het voor voor is het gewoon een uitkomst. Ja, dat ja. bedoel ik, als je ja, alleen praktisch. zit. Is het ja, uitkomst. hartstikke. Ja. Zit je met z'n vieren dan hoeven die zo nodig? Nee, dat denk dan kan ik je de niet. Ik de taak al nee. verdelen natuurlijk. Ik geloof dat hij wat wil zeggen. Ja, ja. Oh, ja. hij kan het dicht hebben. Henk staat stiekem mee te luisteren. Ja, ik denk krijg bijna een klap van mijn Nou, laat dat niet gebeuren. Zorg is een heel groot pakket.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 De, uh, de discotheek, dat is ongeveer de vijfde eigenaar die, uh, die verwisselt. Ik neem aan, of dat wil ik graag horen... de sluiting van de jeugdonk is tijdelijk omdat er een nieuw eigenaar in zit. Ja, dat klopt. Eerst uh, heette het Club Soho en nu heet het uh, Club Stijl. Ja. <coughs> verkoudheid heerst en zo'n grauwe verkoudheid. En wij huren het van, uh, van degene voor wie dat band dan weer is...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 Dus, dus wat dat betreft hebben wij het niet gesloten. Uiteindelijk heeft de uitbater het gesluiten en moet sluiten. Omdat hij geen vergunning heeft. En, en wat voor vergunning dan? Het gaat om zijn vergunning. Kijk, als iemand uh, ergens uh, een disco opent. discotheek opent. Dan Geluid, moet aan... Dus geluids. Nee, uh, nee, gewoon, nee gewoon een vergunning. vergunning. Hij moet uh, al zijn gegevens moet, moeten kloppen enzovoort. Oh, okay. uh, hij moet eigenlijk een milieuvergunning hebben. Uh -huh. Over zijn sluitingstijd, uh, legitimatie. En, en, en, en over, uh, hij wordt ook gekeken. De Bibop wordt gekeken en al dat soort dingen.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 En uh, ja, dan hopen we het zo snel mogelijk weer uh, in de lucht te krijgen. Want we hebben juist een heel goede gevoel erbij. En we moeten dat het voortzetten. Dat, ja. dat is ook dus ja, een voor ook de, de jeugd. Ook ja. ja, maar ja. zij ja. ja. hebben uh, jaren gevochten om een eigen jeugd. Ja. Ja. Dat is er nu. En helaas uh, ligt het even stil. En eigenlijk, als, als ik als schuld ik... is het. Ja, dat is eigenlijk buiten de schuld van ja. de gemeente. Want wij werden gekomen, want het stond in de gemeente Zandvoort. Wisten jullie niet van die overname dan? Ja, we wisten wel van die overname. Maar dan ga je ervan uit dat dat geregeld wordt.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 Een apart jeugdhonk hebben. Een hond. Ja. Wat ze ja. bij wijze van spreken. zelf opknappen en zelf onderhouden. Op zich, ze zitten daar prima. Want ze, er zijn alle faciliteiten aanwezig. En dus, dus wat ja. dat betreft. is het wel volgende. Okay. Oké, okay. nou, dankjewel. Nou, ja. uh, woensdag, maandag eerst. in, uh, in de Stekkie. Uh, bij het Fomaplein.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 deze begroting en meerjarenraming laten dat dus teruggaan naar, naar, naar een gezond niveau. Ja, getal, getalmatig klopt het allemaal wel, maar wat, wat gaat de inwoner daarvan merken? Nou, tot nu toe niet. Wij hebben voorlopig nu. Gezegd, ergens moet dat geld vandaan komen. Ja, nou, dus minder, minder investeren. Aan de andere kant, het zit veel in steen en dat steen wordt gebruikt voor dingen. Dus er is dus rekening gehouden in de expectatie dat je dat gaat aflossen.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 ongeveer de inflatie. Is, is dat, dat redelijk ten opzichte van andere dorpen? Nee, er zijn andere die veel hoger zijn. Ik ja. dat niet in, in mijn hoofd. Dat moet je aan de Kunnen vragen. mensen daar zeggen van, ik, ik ga niet naar Zandvoort door die toeristenbelasting? Je komt als toerist daar pas achter als je er bent. Ja, precies. Dus, uh, <laughs> ben <je> overal <laughs> betaal je dit soort bedragen. Dat, het, is ja? niet, het is niet zo dat er ergens anders zoveel lager is. En wij moeten zorgen dat we kwaliteit leveren. Dat is belangrijk. Kwaliteit is beter dan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 Maar niet voor uh, aanstaande dinsdag? Niet volgende oh, okay. week. Niet nee. volgende week. Oh. En we hebben de, de portefeuilles netjes verdeeld. Ja. Dus dat, okay. dat dus, komt uh, goed. Ja, de lopende zaken worden netjes behandeld. Ja. Geert-Jan wethouder financiën, ontzettend bedankt en tot de volgende keer. Bedankt u wel, meneer Sonneveld.